So empty. Why like do you sound so sad as you tell me of the things you? Birds, are Birds are the midst of the King, Birds of the King, beyond is of myth and legend in this place not far from here. Beneath the stones on the hill. I want to see you more than I wonder if I'll ever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 the Zo, en ik zou zeggen een goede avond. En uh, welkom bij mij. <coughs> nou, ik zal eens heel even kijken wie er op de chat zijn. Edwin, Marcus, en professies. Well, nou, ik zou zeggen, welkom, ook degene die. Wil ik welkom heten? Um, ja... Uh, natuurlijk is ook mij niet ontgaan... Bubbels... Dat bubbels... Um. Ik het natuurlijk een klein beetje bij stil duidelijk ben, want het... ik Ehm, um, ja, Zoals ik al zei. Uh, natuurlijk is het mij niet ontgaan dat het overleden is. Uh, ja, uh, ook. Jongens, ik heb even een vraag. Het lampje, dat, dat brandt niet helemaal. horen jullie mij, uh, duidelijk? Of val ik af en toe weg? Vallen er stiltes? Want dan weet ik of ik harder moet praten, dan weet Ja, dat dacht ik al. even wat mis bij mij met nou. ja, dan doen we het even zo ik zet hem heel even op continuous transmission zodat ik toch verder kan uh, want hij wil niet helemaal 100% uh, mijn stem overnemen zoals het uh, hoort <coughs> ik uh, ik kan niet nagaan hoe dat komt dat is jammer dus, we zien wel. Ja, dat is beter. Nu kan ik in ieder geval gewoon praten. En als ik inderdaad stil ben, dan is hij stil. Er stond een knopje verkeerd bij mij. Oké, okay, dat kan gebeuren, maar... <laughs> ik probeerde dus te zeggen van... Nou, eh... Uh, ja... Onze grote vriend uh, Bubbels is, uh, is heen gegaan. Uh, hoe je het ook in wilt vullen, vul je het in. Ik wil degene die hem persoonlijk hebben gekend, ik val er helaas niet onder, uh, wil ik ook langs deze weg toch uh, condoleren. <coughs> Controleren wou ik zeggen. Hè? Um, ik heb wel altijd mogen genieten van uitzendingen waarin hij, uh, waarin hij was. Ik heb ook even, uh, ben ook even aan, natuurlijk aan het zoeken geweest en ik heb op, uh, op YouTube heb ik een aantal uh, nummers van me gevonden die, die ik zelf wel heel mooi vinden Ik heb ze heel even uh, uh, kort geluisterd en het klinkt goed ik, waarvan ik zeg van ja dat zijn hele mooie nummers. Die zal ik ze ook direct heel even laten horen als dat, uh, als dat kan. Twee seconden leren ja dat kan ook het uh, ligt een beetje natuurlijk aan het geloof wat je wat je aanhoudt nou ik had een ander knop op je fout staan uh, operator uh, normaal, uh, normaal gesproken met uitzenden moet mijn uh, sta sta heb ik mijn microfoon boost ook aanstaan en dat was ik vergeten aan te zetten Um, maar goed, ja, dan wil ik gelijk ook een, uh, een wat zwaarder onderwerp toch aansnijden. Niet direct het verlies van, van mensen, maar ja, waar gaat men naartoe? Hè? Uh, de een zegt, uh, de een gelooft in hemel en een hel, de andere gelooft uh, in een volgend uh, leven... Uh, in een volgend leven op een andere manier en, ja, er zijn, er zijn zo, en dat is zo'n groot, groot gebied uh, dat kan ik in mijn eentje toch niet, uh, toch niet bevatten ik kan wel proberen uit te leggen hoe ik zelf er tegenover, uh, er tegenover denk over aankijk ehm uh, Ja, ik, ik heb zelf persoonlijk het idee dat, dat, dat bubbels uh, ja, toch naar ons zit te kijken. Zo van, wat doen die gasten allemaal? Hoe, herdenk, hoe uh, herdenken ze mij? En zoals ik altijd uh, via uitzendingen van Guus, zoals het mij altijd overkwam, uh, was, het een, was het een man die ja, om heel veel dingen kon lachen. Uh, ...waarschijnlijk ook over zulke dingen. Uh, ja, ze, ze, ze serieuze kanten wel... ...natuurlijk wel ze serieuze kanten had. Uh, en ja, ze reigen nooit echt, nooit echt druk maakten... ...om het een of ander. Even een beetje later, pardon. Ehm... Um, ja, en uh, hij deed uh, over dat zijn werk altijd kon nagaan in de uitzending, deed hij over heel veel zaken vrij luchtig, en hij had altijd wel uh, een opmerking klaar over bepaalde dingen, in, een, ja, in, de, in de leuke zin des woords. En dat vind ik zelf, uh, ja, zo'n zo man kan ik wel, uh, kan ik wel waarderen. Uh, dus ja, zo kwam hij ook op hoofd, als een hoofd, uh, ja, als een man die... Uh, Goed vol in het leven stond. En altijd wel wat te zeggen had. Uh, waarschijnlijk ook altijd zijn gitaar bij hem. Uh, als er wat uh, als ergens heen ging. Uh, om een beetje uh, leven in de brouwerij te brengen. En uh, dat, dat soort dingen. En ik heb ook zitten luisteren naar, naar, naar nummers van hem. Hij speelde... Van alles. Uh, ik kan best wel uh, in, in zijn muzieksmaak waardeer. Ik vind het een hele mooie muziekstijl die hij speelt. Uh, ik weet natuurlijk niet of het eigen nummers waren of niet van hem. Dat, uh, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, maar dat is om eerlijk te zijn, is dat ook niet, niet direct interessant. De manier waarop hij het dan brengt is dan veel uit uh, uh, is dan is er veel leuker de manier waarop het gebracht wordt daar, daar gaat het tenslotte om um... ja en ik weet natuurlijk niet hoe hij de, de, tegenover het volgende leven dan staat en, uh, zoals ik kan het ik maar vertellen hoe ik er tegenaan kijk en hoe ik het ook van anderen af en toe hoor Um, nee, wat ik zelf denk uh, is dat hij uh, ja, op, de, op dezelfde manier verder gaat als waarop hij geleefd heeft. Hè? Uh, lekker muziek maken, uh, na, na, de, na, na de ultieme jam sessie is hij dus nu uh, met zijn met, met gitaar en zijn uh, en, en, en stem... Uh, en om daar toch, toch, toch lekker uh, ja zijn gang, gang weer gewoon lekker te gaan uh, samen met andere uh, uh, artiesten bekende en minder bekende artiesten uh, en ja, zelf ben ik van mening dat hij als hij, uh, zin heb, als hij zin heeft om weer terug te komen dat hij dan toch weer uh, ja, in een soortgelijke manier weer terugkomt. En ik denk dan dat hij tussentijd uh, ja, bij iemand is om te begeleiden. Hè, om die op het uh, uh, ja, go goede pad te houden, misschien. Weet ik weet het niet. Uh, ik heb toch ook het in de, in de idee altijd, tenminste, dat, dat, nogmaals, ik moet het hebben van uitzendingen waarin ik hem gehoord heb. Dat hij ook wel altijd advies gaf aan mensen. Uh, zij het, uh, uh, het met een ontwekkend nummer, zij het met, met, met wel op, op, op een andere manier. Maar toch wel ja, een, een, hele, een hele goede man. En ja,. Ik denk als ik hem persoonlijk had, uh, had mogen ontmoeten, zoals ik al zei, helaas mocht dat uh, nooit zo zijn. Dan denk ik wel dat, het, uh, dat ik hem wel erg had gemogen, ja. Um, ja, ik behandel. Dan denk ik nu een klein beetje twee uh, onderwerpen door elkaar, omdat het een beetje hand in hand gaat. Natuurlijk. Euh... Uh, ik, ik weet dan uh, toch eigenlijk niet helemaal uh, wat, ik dan, wat ik dan moet doen. Eh... Uh... Maar ik ben ook uh, iemand van, ja, het, het leven gaat verder. En ik zeg op mijn punt, treur niet omdat hij overleden is, maar via feest omdat hij door is gegaan naar een volgend leven. En hoe je dat ook maar invult. Uh, ik zou haast zeggen, uh, je, ik denk dat de meeste van ons wel uh, de Griekse legende van de muze... Uh, kennen, hè, uh, de uh, ja, de geesten of de godinnen of de uh, goden en godinnen van de muziek en inspiratie. Ik denk dat hij die ook wel. Ik denk dat je dat je hem daar wel kan plaatsen. Um, uh, in het Engels zou je zeggen, hier is een an angel of music. Uh, ik denk dat je hem daar, uh, ik denk dat je hem die kontreien wel kan plaatsen. Ehm, um, Ja, ze, kijk, ik zeg er wel een, een, een engel of een, een, een, een, een muziekengel in het, in het Nederlands dan vertaald. Ja. Uh, zoals ik, ik geloof niet in een, in een hemel of een hel, maar ik geloof wel in, in, in boodschappers van, van de goden en voor zover ik altijd begrepen heb, zijn, zijn engelen dat dan ook. Ja, ah, en ik heb het idee dat hij daar dat, dat hij daar op zijn. Dat, dat hij uh, daar ook wel op zijn plaats is naast het feit dat hij gewoon lekker een vee is aan het bouwen is, um, wat, wat ik dan zelf denk over het hier is als wij ons uh, stoffelijk lichaam uh, hier op deze aarde achterlaten, dan is er een geest of een ziel die verder gaat. Uh, Zij het uh, direct naar de geesteswereld, om daar een tijdje te verblijven. blijven. Zij het direct naar een volgend leven, om nieuwe of verdere levenslessen te leren. Uh, Zij het op een andere manier. Uh, um, ja, de, de, de ziel of de geest die... Uh, die, die, die leeft eigenlijk voort. Uh, sommige geloven bereiden je daar, daar, daarom voor, andere geloven doen dat niet en ja, dat is dan toch al altijd een apart onderwerp ik wil straks uh, een nummer van bubbels uh, uh, draaien uh, ik weet niet of, het, of dat bij het onderwerp past maar ja, om hem en ben je toch als eerbetoon aan hem wil ik dat dan doen? Dan wil ik één of twee nummers van hem, uh, van hem draaien. En ja, dan wil ik jullie zo ook heel lekker uh, uitnodigen om of op de chat hier of op Teamspeak. Uh, daar uh, ja, je mening over te uiten. Dan dat, is het, uh, dat is het in feite ook. Niet meer, uh, niet, niet meer dan dat. Uh, ga geen. Ik vraag, als je, ik vraag dan niet om, uh, om mensen te parkeren. Ik vraag van, nou, ik denk er zo over. Hoe denk, hoe denk jij erover? Hoe denk jij erover? En dat het een klein beetje, ja, tot zo ver mogelijk is natuurlijk. Dat we, dat we een klein beetje orde zien te handhaven met z'n allen. Um, Daar van wat ik dus, uh, de, de, dus denk, uh, we hebben dus ons stoffelijk lichaam en we hebben ons uh, geestelijk lichaam, onze ziel. Sommige mensen noemen het ons lichtlichaam. Ons licht <coughs> uh, dat verlaat dan uh, uh, ja, uh, het, uh, het stoffelijk overschot en dat gaat ergens heen. En waar dat heen gaat, dat weet niemand. Gelukkig niet. Uh, ik heb nog nooit iemand gesproken van het gaat zo of het gaat zo of het gaat, gaat op een andere manier. <coughs> Dat wens ik ook niet direct te doen. Ik heb een beetje last van de kil. Um, maar we hebben er, kijk, maar ik heb, we hebben wel onze, hè, maar iedereen heeft wel zo zijn ideeën erover. Um, uh, ja, de een zegt, we gaan... Uh, uh, we gaan naar de zomerlanden, de ander zegt we gaan naar de hemel of hel, afhankelijk hoe je geliefd hebt. Uh, weer een ander zegt nou je ziel wordt gezuiverd en dan ga je naar een volgend leven en dat is dan op die of die manier ingevuld. En ja. <tiek> ik heb een beetje last van mijn keelmerk uh, merk ik wel. Maar dat geeft niet. Uh, ik, ik blijf een beetje hoesten en, en, en zo. En. Ja, dus, uh, en het, het ene geloof, zoals ik al zei, begrijp je daarvoor. Het andere geloof dat. doet uh, dat wat minder. Uh, wat bij 3, -3 dan gebeurt. Uh, wij hebben dan een. een Oefening, dat is uh, hè, dat, dat is uh, light body exercise uh, dat heeft een aantal doeleinden dat uh, leert je dus in contact te komen met je met je lichtlichaam uh, het leert je die, uh, uh, energie uh, te krijgen uit, dat, uh, uit de aarde uit de kosmos uh, maar het is daarnaast als uh, als een van de vele doelen is het ook gelijk om te laten zien van nou zo ziet je lichaam eruit of zo ziet je ziel eruit nadat je uh, heen gaat. Voordat je dus naar de bron gaat en hoe je de bron invoelt normaal moet je zeggen dat is voor iedereen verschillend. Um ja, persoonlijk denk ik dan dus inderdaad van, nou, ja, ik laat mijn stoffelijk lichaam achter en dan komt mijn uh, lichtlichaam komt daar huid. Uh, ik geloof dan niet uh, dat we de verantwoording moeten geroepen van over het hele leven. Ik denk dat dat tijdens het leven gebeurt. Hè, op het moment van gebeuren, uh, als ik iemand zou vermoorden, dan krijg ik daar tijdens het leven nog straf voor en niet achteraf. Uh, zoveel jaren later, dan heb ik gezien van deze al. Dat is net zoiets als uh, uh, als kind zijn, een snoepje pikken en een dag later daar straf voor krijgen, dan weet je ook niet meer wat je gedaan hebt. Of waarom je die straf krijgt. En, en dat is, de, dat vind ik ook de, persoonlijk, vind ik dat uh, dan een lijkactiebond op worden ondernomen en niet uh, een x-tijd later uh, dus ik verwacht eigenlijk van nou ik ik kom dus uh, kon daar dus aan uh, dan geef ik het geleerde af aan de hogere macht hè, om het maar even zo, uh, zo in, uh, in te geven Nogmaals hoe je dat noemen wilt, noem je dat. Noemen. En ja, dan kan ik een tijdje verblijven in de geesteswereld totdat ik uh, weer klaar ben om terug te keren naar de aarde. Uh, en toen ik wat tussen mijn dood en mijn wedergeboorte dan uh, gebeurt, dat, dat zou ik niet mogen onthouden helaas. Al zijn er wel kinderen bij die dat doen voor een tijdje totdat ze dus... ...dat geheugen dat verdwijnt gewoon. En dan gaan we een nieuwe levenscyclus door... ...en dan zijn we iemand anders... ...een lacht, andere kleur... Uh, ...al zijn er mensen die in een kastje zien, eh, geloven, hè, ...als je met een... enkele incarnatie gelooft... ...koppelen dat aan elkaar... ...ik geloof dat niet. Ik denk dat je een keus maakt... je ...welke ouders bent dat die je bent of dan deze uh, eh, uh, geaard, uh, weet ik dan welke keuzes je dan hebt welke talent je meeneemt zo heb ik zelf absoluut geen uh, muzikaal talent uh, ik, ja hard en vals uh, en in een vorig leven ben ik weet ik veel, ben ik een hele goede zanger geweest. Onbekend, maar... toch, hè, een, redelijke, een redelijke stem. Nou, nu vind ik mijn stem kraakt. Uh, ik kom mezelf ook liever niet terug. Ik heb geen mooie stem. Uh, om naar mijn, ik vind het niet uh, prettig om naar mezelf. Uh, ja, zangers hebben dat dan weer wel. En misschien in een volgend leven kies ik ervoor om paard te zijn. Of... Uh, yeah. Ja, ik krijg gelijk het hart onder het, onder mijn riem gesteuken. de operator zegt uh, prettige stem. ja, persoonlijk vind ik hem kraker, maar dat uh, komt omdat je zelf omdat ik het tegenaan luistert <coughs> en zeker als je dan dus een uh, doos urbanis het was gezegd, zo'n groene jongen van Greenpeace in uh, hebt zitten <laughs> Daar kan ik zoveel water over gieten, als ik, oh, die gaat niet weg, waarschijnlijk zo'n en met een rubberbultje. Um... Oh, dat wist ik niet, dat... Um... Ja, oké, okay, dus ieder mens zal inderdaad zijn eigen stem verschrikkelijk vinden. ja, ah, ik dacht dat de mensen waren die ze zelf mooi vinden, uh, vonden klinken. Ah, oké, okay, dan niet. ik zie dat posse hen even door de draaibedeur is ge... uh, even door de is geweest. wat heb ik dat heb ik inderdaad vaker gehoord, uh, Lin, dat ik een hele liefdevolle ster heb. En ik zit even te kijken wie er binnenkomt op de uh, Teenspeak. En dat is Bossa. Hey, uh, uh, uh, hallo, hallo. Hoe kijk jij tegen het uh, volgende leven aan, om het maar even zo uit te drukken? Wat vind jij uh, ervan? Uh, nou, weet je, ik, uh, ik hou van uh, reizen met onbekende bestemming. Dus dan, uh, daarom kijk ik er een beetje dicht op. Oh, je houdt niet van reizen met onbekende, on onbekende bestemming, ja. Ja, het is een beetje zo'n verrassing, hè, wat er dan naar je leven komt. En, uh... Ja, de, da, dat is voor iedereen een verrassing, uh, ongeacht welk geloof je aanhoudt. Uh, of je nou uh, boeddhist bent of uh, christen of, of net zoals ik een druïde. Uh, weten doen we het. En zoals ik zei, ik heb nooit iemand gesproken van, nou, het zit zo in elkaar. Uh, daar zit ik eigenlijk nog steeds op te wachten. Uh, ja, het, is inderdaad een, het is inderdaad een onbekende, onbekende bestemming. Niet iedereen zal. Uh, kan daartegen. Jij, jij bijvoorbeeld dus, uh, de, dus niet. Ja, uh, de, het is eigenlijk van: je krijgt een blinddoek om, je wordt op een trein gezet en dat pas uit met een kaartje tot het eindpunt. En, jij, en je weet pas het eindpunt als je uit de trein stapt. Ja, ja, ja. En dan... Ja, dan. Uh... Ik hou, er, ik hou er best wel van mijn leventje wat ik nu leid, hè. dan, dan, dan, dan uh, stel je voor dat het na mijn overlijden slechter is, dan zou ik het wel vervelend vinden, want ik leid nu al een leuk leventje. Verstand. Ja, de meeste mensen zullen dat wel, uh, zullen dat wel hebben. Uh, daarom... Kijk, daarom geloof ik ook niet in dat kastisch systeem zoals uh, boeddhisme, of uh, boeddhisten of Hindoeïsten uh, dat doen. Als je een goed leven hebt geleid, ga je een trapje hoger. Als je een slecht leven hebt geleid, ga je een trapje lager. Ik denk dat je zelf die keus bepaalt. Mm. Uh, ja, uh, maar uh. Dat, dat, dat, dat is mijn visie daar dan, uh, da, daar dan op. En daarom ben ik ook nu gewoon benieuwd naar, uh, naar, naar andere visies. Ja, ik vind het, uh. ik vind het boeddhisme echt waanzinnig. Hè, kunst en manier van eten ook, en de muziek ook echt heel erg van leuk. Ja. ja, alleen hun, hun geloof van het dna dat, dat, dat geloof ik niet echt op. Ik, ik geloof eerder in, uh, in UFO's en zo. En, uh, ja, ja een, geloof, een geloof in UFO's kan ik me ook voorstellen. Ja. Uh, ik zou zelf ook, ook van science fiction, dus bij mij zit er ook dat geloof van UFO's daar ook in, maar dat is een, met een andere reden dan vanuit het, ge, vanuit het geloof of een ander oogpunt verder gezien. Um, ja, ik vind het, uh, het, het is ook... Oh, Link zegt het leuk op, uh, op de chat, Bubbels gaat gelijk naar Cloud9. Uh, Cloud9 is het equivalent van de zevende hemel, hè? Het, het hoogste van het hoogste, het beste van het beste en dat soort, uh, dat soort dingen. Uh, ik krijg nog nooit van kort. Ik zal dus uit uh, Google. Zo. Ja, Google dat is. Maar da dat is zoals ik het altijd begrepen heb. Dus uh, pim me daar, daar niet direct aan, uh, uh, aan vast. Ik word gelijk ook gecorrigeerd door Dred. red. Het Hindoeïsme kent het kastsysteem als expressie van het idee dat iemand het goed doet iedere incarnatie een stapje hoger is. Ja, nou, dat dacht ik inderdaad al. Dat is, dat dus in de, ik twijfel dus die twee. En Dreddres zegt ook gelijk, boeddhisme ziet incarnaties meer als nog steeds gevangen zijn in illusies of verlangens. Oké, okay, ik hoek nou al... al even Cloud Nijn. Het eerste, ja, doe dat even. En het eerste wat er op het scherm komt is een uh, krul en uh, uh, winkel, uh, waar je ook uh, allemaal dingen voor je haar kan kopen. Uh, <laughs> Oké, okay, ja. dat, dat zal Lindy niet bedoeld hebben. En die is echt heel erg beroemd, want uh, de eerste tien uh, uh, hits, die zijn voor, de, voor dat Haar- en Nagel- instituut. En dan als tweede krijg je een restaurant, Cloud9. Oh, dat is apart. <laughs> en als... maar, ik denk dat ze, dat ze het in de spirituele vorm, vorm bedoelt. Uh, zoals ik zei, het ECOV van uh, dus even de hemel en dergelijke. Oh ja, en Cloud9 is ook een beroemde uh, single uh, van een uh, Amerikaanse Motown uh, groep, de uh, Temptations. Oké, okay. Temptations en, die ken ik, maar dat dat, dat, ze, dat dat de single van ze was, dat wist ik niet. En Cloud9 kan ook, uh, dat is ook een bedrijf dat uh, juridisch advies geeft en uh, een beetje hoe je je bedrijf kan, uh, beter kan maken ofzo. Nou ah ja, maar en... dat, zijn, dat zijn betekenissen die we eigenlijk, eigenlijk niet zoeken. <laughs> ja, nee, maar Google, hè, Google werkt er weer een beetje tegen. Ja, helemaal. ja dat is altijd zo. Rapidane. En even, uh, dan klinkt. heb je nog Google Cloud. Dat is ook iets. Ja, zo, dat zoek ik. Maar niet. zoek gewoon even verder. Uh, uh, uh, gaan we gaan naar, naar de tweede Google pagina toe. Uh, Kijk, uh, Google Cloud Wikipedia. Uh, oh, Cloud9, Cloud dan kan je ook spelletjes spelen op de computer. En Cloud9. Een... En is En Cloud9. Uh, een... Kijk, ik heb hem. Cloud9 is een disco in Vredenburg. Uh. Ik heb um, hem. Uh, ik, ik heb hem posten. Oké. Okay. Wow. Ik zal hem. Uh, Even op, ik zal de wiki-pagina even op... Uh, ah, ...de okay. chat zetten. Uh, dat, dat, dat, ja, nou, dat is hetgene wat ik zocht. En uh, ik heb er geen Nederlandse ja, pagina van. Ja, in het Nederlands zou het dan moeten heten, Wolk 9. Ja, dat is de, dat is de letterlijke vertaling. Maar ik denk, denk dat we in Nederland te zeggen, de zevende hemel. Uh, uh, uh, uh, het hoogste of het beste uh, binnen de hemelen. Uh, Marcus gaat gelijk in over aliens. Die zegt: Weer all aliens, we come originally from another planet in, in the outer space. <tie> ja. ja. En Marcus gaat er vandoor Die, die, die gaat was het, zich waarschijnlijk voorbereiden. Op zijn uitzending uh... en Daan komt eerst dan nog. Natuurlijk, uh, Lin zegt het ook heel mooi: maakt niet uit wat je waar je in gelooft. Allah, uh, God of wat dan ook, we gaan allemaal terug naar de bron die liefde heet. Ja, daar ben ik het, daar ben ik het. De één die, die zocht ik. Hallo, hallo, hallo, hallo, Marcus. Ik denk ik kom er, ik kom er ook even gezellig bij. Ik kom er inderdaad gezellig bij. Uh, ik heb alleen dan natuurlijk een uh, zo, mocht. Als ik muziek ga draaien heb ik wel even het verzoek dat jullie dan ook even stil zijn. Want anders praat jullie er gezellig doorheen. heen. Ja dat, dat, begrijp ik, dat begrijp ik. Ik dacht ja, Ik dacht. Uh, ik, ik merkte dat uh, Edwin uh, Possa ook uh, erbij kwam. Dus ik denk, nou daar kom ik ook gezellig even bij. Hey ik heb Edwin Hoi. net uh, al een uur lang gesproken op Skype. Dus er uh, kan nog wel even nog wat minuutjes bij denk, denk ik. Ja, we nee, we. Natuurlijk. De, ja, Marcus, die was uh, op uh, Skype, uh, om het onderwerp even te maken, op de hak op de tak te gaan, ja, was die aan het zoeken naar iets om te kopen en toen begon hij mij te bellen en die ging die, terwijl hij die met mij aan het bellen was, ging hij een half uur ging die googlen naar, naar iets om te kopen <laughs> en toen had ik echt iets van, wow, oh. <laughs> ja, dat was een beetje ongeleg, ah, eigenlijk. Ja, Dat, dat, dat klopt, ik twijfelde, Goeie, heel, ik twijfelde heel lang om een bepaalde haatverf te kopen. Maar uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Goed zo. Nou, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik hou van puur. Ik Wat van, van, van, van puur Ja, maar dat komt er eigenlijk omdat, uh, omdat. Ik wilde een biz bizarre kleur kopen: Platinum, zilver. Uh. Maar, maar ik kwam erachter dat. Uh, dat het misschien niet zo goed pakte. Terzij je haar bleek, En daar heb ik eigenlijk niet zo zin in, eerlijk gezegd. Nou, ja, het kwam ja. eigenlijk omdat ik Marcus op een idee bracht. Want ik vroeg aan Marcus zo van. Uh, ...zou je je haar niet een keer spierwit willen verven? Maar dat, uh, dat vindt hij niet mooi. Dus dan nee, er... nee, nee, nee, nee dat, moet je, uh, dat moet je ook niet doen. Maar, uh, nou, e nee, even... spierwit niet. Maar ik heb mijn haar wel um, wat blonder geverfd. Dat wel, maar je ziet het uh, bijna niet. Dus op zich... Ja, op de, um, ik kan het zeggen, op de, op de webcam zie je, uh, zag, ik, uh, zag ik het gisteren. Zag ik het niet. Ik weet niet nee. of ik het al eerder gedaan hebt. Maar bepaalde video's uh, die ik overdag heb gemaakt... die ...op YouTube, daar kun je het wel... Uh, opzien, maar mm -hmm. ik doe er altijd een beetje uh, haarstyling uh, in, dus dan wordt mijn haar automatisch al wat donkerder waardoor je minder goed ziet dat het uh, geverfd is dat gekleurd is, oké, okay. maar Marcus wat, wat is jouw visie? Je zou op de chat op de, op de dan wel uh, dat we allemaal aliens zijn van een ander planeet um, maar hoe kijk jij tegen ja, uh, het volgende leven aan? om het maar even zo uh, Oeh, uit de nou, eigenlijk, eigenlijk um, ben ik daar nooit zo heel erg mee bezig. Ik hebt zoiets van, weet je, dat, uh, we zien het wel als het zo voorkomt. Mm. En uh, wat Elias betreft, dat zei Possa ook, van ja, dat, uh, dat lijkt me wel reële, het bestaan van uh, buiten dan dat ze echt hier namaals is eerlijk gezegd. Denk ik. Maar... Ja, um. Maar ergens, ergens geloof ik wel dat, er, dat, dat je, je ziellichaam, dus dat, dat, dat wat je hersenen aanstuurt en je lichaam, dat uh, dat, dat wel ergens heen gaat. Dat wel, mm. maar waar en hoe en wat, dat, dat, dat moeten we allemaal afwachten dat moet je, daarom vond ik de vergelijking van Possa ook zo mooi. Het, het is in feite een, een reis met onbete, on, onbekende uh, bestemming. Je, je, wordt dan, uh, je, wordt erger, je, je wordt geblinddoekt, je wordt ergens gedumpt... ...en je wordt in de trein gezet en je mag de blinddoek pas afdoen uh, af als je bij je eindbestemming bent. Ja, precies. Maar ik denk eerlijk gezegd toch niet dat het uh, de bedoeling is... Dat, uh, ...dat je als mens je daar uh, te veel over nadenkt, veel meer bezig nu, bent... Nu, het, is nu, juist, nu, nu. het is juist maar belangrijk ik gewoon... dat je in het hier en nu leeft... ...en gewoon uh, je dat... leven leidt zoals die is. Ja, dat, dat is ook belangrijk. Uh, maar ja, ik, ik ben dan zo, zo iemand van... Uh, eh, ...iemand die ik ken uh, ga, ga, gaat over... Dan, ...dan denk ik daar toch heel even een paar dagen over na... ...dan sta ja. ik daar een paar dagen bij stil... En, ja, en, en, uh, hoe, ...en bij mij moet het er dan heel even uit. Ja, ik geloof, ik geloof wel dat bijvoorbeeld mijn vader, die is uh, 14 jaar geleden overleden. Ik geloof wel dat hij uh, er, er nog is ergens. Maar mm. ik heb nog nooit uh, gemerkt dat hij uh, bij mij echt is. Ik heb wel eens over hem gedroomd. En dat, dat was kan. Wel, waren hele intense dromen. En dan had ik ook echt het gevoel dat hij er toen echt was. Dat kan, dat kan. Ja. Uh, sommige mensen zijn er, heel, zijn, er heel zijn er wat gevoeliger voor. Ja. Uh, die, uh, hey, die, die die kunnen dat ook die, die vangen dat gewoon op zonder dat ze dat willen uh, en moeten zich er bewust van afsluiten dat is een hele kunst op zich uh, ik heb uh, gelukkig heb ik dat niet zo uh, ik kan er uh, ik, ik, ik, ik, moet, ik, ik, ik, ik moet het openzetten. Uh, en ik heb van uh, Nelly te Napel een keer een meditatie gekregen... Uh, om ja, dolende zielen, om het maar even zo uit te drukken... dat is de beste uitdrukking die ik dan toch kan bedenken... Uh, ja, naar, uh, door, door, door te sturen naar het, het volgende leven. Om, uh, nogmaals, bij gebrek aan een betere uitdrukking. Mm. Uh, ja dat is toch uh, ja kijk zoiets doe je natuurlijk alleen als je er zelf ook in gelooft uh, nou, ja, ik, ik, ik, ik heb mensen gekend die ik, Ze... ik, ik, ik, uh, dus... nou, ik heb mensen gekend die nogal uh, veel bezig waren met inamaals en hmm. dat soort dingen en toen dacht ik op een gegeven moment wel van ja, uh, probeer wel een beetje met beide benen op de grond te blijven. Want ja, ja, dat je, moet leeft, ook. je leeft wel nu en mm -hmm. namaals, ja, als het al bestaat, dat, dat komt ooit. En dat is niet, van, niet zo relevant om daar de hele tijd mee bezig te zijn, denk ik. Nee, dat, dat, dat, dat klopt ook wel. Uh, en en uh, gelukkig, doe, uh, gelukkig doe ik dat ook niet. Maar inderdaad, ik ken ze ook, die zijn er continu mee bezig. En dan is het ook niet goed, want dan raak je jezelf ook kwijt, heb ik het idee. Nou, ja, precies. precies wel, ja. Je, je zou er natuurlijk je beroep van kunnen maken op een gegeven moment. Hè? Als je dan wat heel veel bestudeerd hebt dan, en, en je weet er heel veel over, dan, ja. ja. Dan kijk, als je, da kijk, als je daar... daarmee mensen kan helpen, dan zeg ik ja, je hebt gelijk. Uh, kijk, je moet niet, uh, niet, niet. dan niet zo iemand worden die denkt dat ze het weten en dan vervolgens. Uh, hoe heet het? Ja, de, de kluit belazen, dan weer belazeren en denk ik het maar op geld uit zijn. Dat is ook niet goed. Oh ja, nou, ik heb... Die heb je er ook tussen hoor. Laat ik het zo <coughs> zeggen, ik ben een tijdje best wel naïef geweest. En ik heb veel mediums gebeld in het verleden. En mm -hmm. op een gegeven moment uh, kwam ik erachter dat, ze, dat een aantal zo uh, in mijn ogen irreële voorspellingen deden naar mijn, kant, naar mijn richting toe. Dat mm -hmm. ik dacht van, nou, dat is helemaal niks van waar. Zelfs al was, al was het nog niet eens uh, de toekomst. Ik dacht, dat, dat klopt niet. Dat gaat echt niet gebeuren. Dus uh, dat, dat, dat wist ik. Ik denk, dat het dat een uh, onzin zeg. Ja, zoals ik zei. Je, je hebt ze de, de, de, de tussen zitten. Ik zei kijk. Er is geen, uh, geen vuistregel van let daarop of let daarop. Uh, de een kan uh, in een, een goed, code, goed code, Goedkope hookies zitten en één of twee euro vragen en de spijker op de, op de kop slaan. Nee. Uh, terwijl de ander uh, in de meest uh, prachtige zalen rondloopt en duizenden en duizenden euro's vraagt en ja, het continu mis hebben. En, uh, en natuurlijk zien... heb je. Even uh, posten die, uh, die, weet, weet, die kan je toekomst zelf voorspellen. Die weet alles van je toekomst. Toch, toch Posse? Uh. Uh, Donag, uh, ik, uh, ik zal er even wat uh, kaarten bij pakken. Ik heb uh, <laughs> nu de, de indianenkaarten. Van de indianen dieren. En uh, oké, okay, dan ga ik even. Ik moet even schudden. Wacht even. Even schudden. Oké. Okay, en uh, intussen, ik zie de... ik dat sunset, uh, intussen zie ik dat Sunset op de chat is verschenen. Ik zeg hallo, Sunset. Uh, ik trek een kaartje voor uh, Donag. En uh, de eerste dierenkaart is uh, de wezel. De wezel staat nu op uh, noordoost. En uh, ja, de wezel is een, uh, is, een, is een dam aan het graven om, uh, om uh, meer uh, vis te vangen. En dat betekent dat je op het goede spoor bent met deze uitzending. En uh, dan zou ik een tweede kaart trekken. En dat is een L Een L op uh, zuidwest. En de L die zegt uh, dat, jij, uh, uh, dat je uh, moet blijven doorgaan uh, waar je mee bezig bent. Maar net zoals een L moet je uh, goed blijven kijken naar wat er gebeurt in je omgeving. En dat, dat, dat zijn dingen die je die toch altijd, uh, altijd wel doet. Hey, die, die, die kaarten die jij nu trekt, uh, Marcus zei het is toekomstverspellen met, met, met kaarten. Zelf persoonlijk denk ik dat dat uh, niet zozeer kan. Het is meer een advies, hey, meer, meer een richtlijn om je leven te sturen. Uh, ik ben niet zo in de, de, in, in de toekomst verspannen. Uh, nee, maar uh, ik heb niet uh, Dat verzon ik ter plekke en dit wordt je woord. Dat dacht ik al, dacht ja. Dat wist ik wel. Dat dat net, een, met, uh, ja, dat wist ik wel. Kijk, en het mooie is: hè, Posse kent me helemaal niet. <laughs> daarom zeg ik ook: Edwin is helderziend. Edwin Posse. En, uh, toch, Posse? Je bent toch helderziend? Okay. Ik, ik, ik, ik hoorde hem wel kaarten schudden natuurlijk... ...maar dat, dat ja, kan elk paar kaarten zijn geweest. Ja maar, ja, maar dat zijn gewoon speelkaarten <laughs> hoor. Dat zijn gewoon speelkaarten. <laughs> sommige mensen, sommige mensen. Uh, uh. Hou er rekening mee. De speelkaarten is afgeleid van de tarot. Ja, oké. Okay, oké okay. het klopt Er staan al sinds 1700 nog wat, hè? Uh, ja, in ieder geval... Uh, en daar is het huidige speel, uh, de, de speelkaartendek van afgeleid. Uh, ja. Er zijn een aantal kleine ja. er zijn een aantal dingen van, uh, van aangepast. Maar uh, nou, ik, doe wel, ik doe het wel eens op internet, hè. Dan, dan ga ik dan bij, bij, bij een beroemde Hollanderen, dan ga ik hem een beetje testen of hij dan doorreeft dat ik hem in normaal neem. En dan, dan zeg ik dat ik bepaalde heilige kaarten heb, zoals een, een kaart of <laughs> zo. En dan ga ik, ga ik allemaal van die hele voorspelbare dingen zeggen uh, over hun persoonlijkheid. En dan, dan ga ik kijken of ze dan doorhebben uh, doorheb, dat ik dan dat zomaar uit mijn tuin zuig of zo. Dat vind ik wel leuk. Hmm. En uh, dan heb je ook beginners. Ja, uh, ja, ja, ja. Het, ge het ge ja, ja. Dan, uh, ja, kijk. Uh, die, die, die kaarten en uh, toevallig weet ik dat de wezel en de uil toevallig ook in dat kaartendek zitten, <laughs> dus vandaar dat het zo Ja, maar uh, weet, je, weet je wat Posse doet? Hij vermengt um, dingen die hij eigenlijk niet doet met dingen die hij eigenlijk wel weet, snap <laughs> je? Ja, en, ja en, en zo goed kent Posse me helemaal niet, nee, wat, maar, hebben, we, wat, maar, wat maar, hebben we elkaar nou gesproken, Posse dat, en ik? Dat, maar dat heet heldervoelendheid, he? heet dat? Oh. Hel helder voelendheid. Dan voel je ja. dingen aan. Ook als je mensen niet zo goed kent, kun je toch... Dan voel je dingen aan. Mm. Mm. Ik heb dat soort ja, dingen gehad, hoor. Ik heb het heel lichtelijk wel eens gehad, dat, dat mensen die ik eigenlijk <coughs> helemaal niet zo goed kende, dat ik toch wel bepaalde dingen zei, en die bleken wel te kloppen, maar ik zei het echt puur vanuit, uh, vanuit, vanuit mijn vanuit. Voel, maar ja, ja, ja. precies... Maar echt weten, dat, dat, was, dat wist ik dus niet echt, zeg maar. Nee, juist, dat, dat is ook mijn, ook mijn punt. Sommige mensen die kunnen het gewoon en hebben geen hulpmiddelen nodig... Waar, zich voor, ...waar andere mensen zich moeten concentreren... ...en inderdaad het beeld van de kaart nodig hebben of wat dan ook. Ja. En, uh, en, en, en, en dan kom je in, in, inderdaad eens dus op, op het gebied uit van cold readings... Precies, cold reading. En uh, wat ook wel helpt vaak is het gewoon mensenkennis en uh, levenservaring, ja, want daar kun je ja, ook uh, wel heel veel uh, mee komen. Daar kom je inderdaad een... Uh, Als je een, kijkt naar die een, schaar, en, ...en mee die dat vijfde is een... ...braam in van. Nou, die, die deed ook aan cold reading en... Uh... Ja, maar die, zat er, die zat, er meer naast dan, zat er volgens mij meer naast dan dat ze het altijd goed had hoor. Ja. Beetje, dat, dat leek ah. me een beetje gokwerk. Ja, oké, okay, dat, dat, dat, dat weet ik niet echt meer. Ik kan me niet zo heel goed alles herinneren. Maar ik heb wel begrepen dat zij een cold reading deed, in ieder geval. Ja. Um, en, bij, en bij sommige uh, uh, uh, uh, ja, ja. mensen op, op het podium heb ik het, uh, het idee... De, dat je van tevoren een vragenlijst moet invullen. Die geef je aan een persoon en daar gaan ze vanuit. Zo van, oh, daar kan En dan hebben ze iets van, oh, daar kan ik wat mee. Ja, want hoe sta je dan tegenover Derek or bijvoorbeeld? Uh, Ghost, Whisperer, Ghost Whisperer. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Dat is best wel jammer eigenlijk. Hmm. Um, nou, die die zegt, ik heb niks van hem. Uh, ik heb eigenlijk. Die... Nee, nee, nee. die die zegt wel dingen waarvan je denkt, nou, dat uh, poeh, dat kun je echt niet weten, weet je wel? Ja. En die mensen die zeggen ook echt van ja, ik heb van tevoren niks gezegd. En uh, nou, of het echt waar is, weet je natuurlijk niet 100% zeker. Maar nee, okay. als, als heel veel mensen dat zeggen, dan ga je toch op een gegeven moment denken van ja, hij heeft wel een talent of zo. Dat kan, dat kan. Ik zie ook dat Daan binnengekomen is. Dus ik zou zeggen, welkom hey, Daan. Daan. Daan. En ik weet niet wat Posse nou allemaal aan het doen is op de achtergrond, maar... Oh, die is een beetje aan het improviseren, denk ik. <laughs> <laughs> dat, dat, dat kan, dat kan. Hij speelt wel vaker op, op de piano tijdens de uitzending, doet hij op de maandagavond ook wel is. Ja, oké. Okay. Persoon, persoonlijk vind ik dat een... Sorry, Posse, maar ik vind dat een beetje storend. <laughs> ja, maar het was een uh, muzikale impromatio. Ja, die, wil ik, die wil ik er eigenlijk net in gaan gooien. Oh, oh jee, oh jee. Dus ik uh, ga uh, jullie microfoon hier aan deze kant even op mute zetten. Uh, oh. en ik, vraag, ik vraag jullie dan toch vriendelijk om toch uh, uw mond en verdere herrie te houden. En dan draai ik een muziekje en dan zijn we zo weer, we zijn weer, zo weer gezellig terug. Wat vind je daarvan? Ik zie, uh, donder, ik zie wel vooruitgang, want je durft nu eindelijk te zeggen tegen, tegen de mensen... van. Dit vind ik niet fijn. En dat dat <laughs> moet je vasthouden. Dat moet je ook vasthouden. Kijk, op de, op de maandag vind ik het mijn plek niet om dat te zeggen. Dat is wat anders. Nee, je moet niet oh. altijd serieus nemen wat Edwin zegt, hoor, Edwin Posse. <laughs> nee, maar. Nou, nou uh, hij heeft wel, een, wel gelijk, ook uh, wel op een punt. Uh, ik, ik ben vrij gesloten geweest ook, hè? en ik begin eigenlijk sinds de laatste paar jaar, ook wel, sinds de laatste paar jaar, begin ik wat opener te worden, wat dat betreft. Zie je wel? Posse is toch is, is toch. Maar goed, ik ga er een muziekje in, in knallen en... toch helder zien, Posse. Ja, dat, dat is, is denk ik mensenkennis hoor, bij hem. Hé, hey, maar nou, hij gaat ook zo. muziekje ingooien. Dus ik zou zeggen: tot zo. <laughs> tot zo. Het is ook zo van: it takes one to know one, hè? <laughs> Even kijken. Tell me that you love me too I confess that I need you All this I do In your eyes I read your straight things But your lips denied it true Will your answer really change things Make a blue Afraid someday you leave me. Say you can't still be friends, but if you go, you really grieve me. It's Billy Holiday, I confess that I love you, tell me that you love me too, I confess that I need you, All that I do, in your eyes I read your straight face, love you I'm afraid someday you leave me. Say, your can't, we'll still be friends. But if you go, you really grieve me. All the life on your defense. Am I guessing that you love me? Dream on dreams of your birthday. I confess that I need you over again. Ja, op de chat zei ik, uh, zei ik het al. Dit was dus uh, Bubbles, of uh, Gitaarbouwers, een verenigingsmeeting in 2014. En ik ga de jongens er weer heel even bij halen. een voordeel. Uh, zo, alsjeblieft. Zo. Nou, dit was best wel een mooi nummer. Ik kan ja, heel alleen mooi. niet. Ik... Ja. Ik kan ja, alleen... Inderdaad, inderdaad. Ik kan uh, niet kan vinden. Je... Uh, kan je nog een keer de naam herhalen? Want het, uh, Bubbles, zeg je? Ja, dat, dat was Bubbles. En dat, dat was uh, op de gitaarbouwersvereniging. Uh, uh, oh, in 2014. Ik, kan alleen niet vind... ik weet alleen niet welk nummer, uh, wat, welk nummer het is. Misschien dat uh, iemand op de chat dat uh, kan invullen. Uh, okay, intussen ja. zie ik dat uh, Sjopian uh, binnen is gevallen. Hallo Sio. Uh, ja, het klonk wel als een nummer uit die. Uh, jaren... Ik zie dat uh, Herman oh, ook weer ding. terug is. Een beetje. Ja, het klonk een beetje ja, blues, mm. jazz jazzachtig die kant op. Uh, ja. Dan speelde hij ook altijd wel. Hij speelde zulke nummers ook altijd bij uh, Guisenhuis. Ja. ja, klopt. Uh, ja, uh, we, we zijn, we, kijk, we, we zijn toch een goed artiest kwijt, uh, weer. Uh, hè, en, uh, uh, uh, en dan artiest in de breedste zin des woords of nou, muzikant is, schilder, uh, acteur, dat, dat zijn allemaal artiesten uh, van mij, dat noemt dat, uh, hè, dat, dat heeft uh, toch allemaal zo zijn inspiratie gekregen van iemand om dat te gaan doen. Ja. En ja, hij had... Hij zette zijn, deze nummers er zo neer. Um... Dat en ik, doet, vond, ik, uh... vond, ik vond het altijd wel mooi om naar te luisteren. Ja. ja. Hij moest net een oh. beetje lachen, want uh, Linda die zei op de chat... dat, uh, dat ze erg moest lachen toen Posse uh, Johannes nadeed. <laughs> Daar moest ik ook heel erg om lachen inderdaad. <laughs> oh, dat heb, ik dan, nou, dat, dat heb ik niet gehoord. Kan je dat nog één keer doen, uh, Posse? Ja, ik weet het als even de keuken opkomt, dan aan etels aanbranden. Oh, nou, ik zei net dat Linda op de chat zei dat ze erg moest lachen toen jij Johannes nadeed. Ja, maar de, uh, iemand nadoen hè? Dan, uh, ik deed voor de grap iemand na, maar voor hetzelfde grap wordt die man heel erg ongelukkig omdat ik een grapje van maak. Hè, dus dan ben ik een beetje in twijfel. Uh, oh. Kan je dat voorstellen? Ja, misschien dat hij gewoon ja. uh, de, de humor wel kan inzien daarvan hoor. Ja, tot, ja laten we het hopen, ja. Ik deed die stem een beetje na, maar ik, ik ben niet zo'n... Ik weet niet of ik hem niet goed kan doen hoor, maar het ging dan zo van... Uh, ja, we zijn bij elkaar komen om de, de violette vlam te bestuderen <laughs> en, uh, <laughs> en dan wel heel half uur door, maar... Wat? <laughs> yes. Ja, ja dag, dat, maar. Het, het lijkt ja, me moeilijk ja, om dat om, om, om, heel, heel, nog, om, heel... Heel moeilijk uh, om iemand na te doen. Ja ja ik luister nooit, nooit, ik luister nooit naar de vier net de vlam uh, ik heb daar nooit naar geluisterd en ik heb die behoefte eigenlijk ook niet om zo te, om eerlijk te zijn ja die die, nee, maar, die, die is de, juist, een, het is juist uh, een heel aardige man oh uh, uh, yeah. ja ja uh, maar die posten die ik moet zo lachen als je dat als je hem nadert is niet normaal niet normaal maar goed maar goed ik ik weet ook niet wat voor uitzending dat uh, wat voor uitzendingen dat dan uh, uh, uh, wat voor uitzendingen dat zijn. Oké, okay, nou ja, het gaat dan over de violette vlam. Uh, maar ik zie dat wij nog maar uh, wel geteld één minuut hebben. voordat uh, Herman en Daan uh, de gezelligheid over gaan nemen. Ik probeer altijd mijn uitzending toch een klein beetje gezellig af te sluiten, ook al was het een wat zwaarder onderwerp deze keer. Yeah. ja, zwaar onderwerp, zwaar, zwaar, zwaar onderwerp, met een luchtige ondertoon. Mooie muziek, hè? Maar altijd mooie muziek. Dat, dat, dat zeker wel. Dit is ridderradio. Radio.